Ook de Duitse voormalig wielrenner Jan Ulrich heeft nu toegegeven doping te hebben gebruikt in zijn loopbaan. De tour van 1997 deed zijn onthulling tijdens een interview met het Duitse weekblad Focus. Ulrich, die tot nu toe altijd vaag bleef over zijn dopingverleden, bevestigt klant te zijn geweest bij de Spaanse arts Fuentes. Eerder bekenden ook ex-renners als Lance Armstrong en Michael Bogert doping te hebben gebruikt. Limburgse gemeenten willen dat er minder gifttreinen door hun regio rijden. Ze gaan op korte termijn daarover praten met de Rijksoverheid... en het platform Transportveiligheid. Volgens bestuurders van de gemeente Roermond, Sittard, Geleen en Venlo... zijn de burgers ongerust geworden... na het ongeval met een gifttrein in het Vlaamse Wetteren begin mei. Door de hoge concentraties giftige stoffen die daarbij vrijkwamen... vielen er een dode en moesten honderden mensen zich in het ziekenhuis laten behandelen. De Limburgse gemeenten willen een permanente verbetering van de veiligheid op het spoor. Het weer af en toe zon, overwegend bewolkt... Later vandaag vanuit het westen meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen meer buien, dan wordt het 16 graden. En ook na het weekend koel en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Vijf minuten over tien. Welkom terug bij de nieuwshow. Voor een klein half uurtje is Arie Storm de recensent van dienst. En waar ga je het over hebben? Eh... Uh... De lang verwachte nieuwe roman van de inmiddels 7- of 88-jarige... Amerikaanse schrijver James Salter. Net in het Nederlands verschenen. Alles wat is. Er staan al grote stukken in de kranten. Iedereen is juichend. Vijf sterren. Nou, daar ga ik straks weer over vertellen of ik daarin neer nou, ga. Hij vindt het niks. <laughs> nou... Nee, dus straks ja, ja. weer. Straks ja. weer. <laughs> um, uh, de vakantie staat voor de deur. En dit is een, ik vind dit ideale vakantieboekjes. Dat klinkt een beetje denigerend, want het is wel iets meer dan dat. Maar Vincent van Gogh heeft, de grote schilder... Heeft van 1873 tot 1876... De 20e tot zijn 23ste in Londen gewoond en uh, vertoefd en gewerkt. Huh? En daar is nu een boek over verschenen van Christine Groenhart en Willem Jan Verlinden. Hoe ik van Londen hou wandelen door het Londen van Vincent van Gogh. Dus we kunnen meelopen en kijken of het er allemaal nog is. En een, uh, een schrijver die bekend is om één boek in Nederland, en dat is toch wel een beetje jammer, dat is uh, het boek Montijn over de fouten, nou, ik, ik doe aanhalingstekens, maar dat is eigenlijk voorkomend een ja. onrechte fouten, uh, beeldend kunstenaar. Dat is onder middelbare scholieren. Ik sprak met een andere gast net. Dat is mooi Die had het ook op zijn lijst. Prachtig, Prachtig boek, goede ja. schrijver ook. En dat is ook het trieste of trieste. Ja, het is mooi dat het een hit is en dat het nog steeds gelezen wordt... en dat het goed verkoopt. Maar het is ook gewoon op andere manieren een goede schrijver. En die heeft nu een nieuwe verhalen of novellenbundel uit. Het geheim van Carmen En die schrijver heet Dirk Ayat Koyman. Ja, Daar gaan we het over hebben straks. Oké, okay. over een klein half uurtje dus. Tegen kwart voor elf neemt Thomas Fazes ons bij de hand... voor een tocht langs de moderne Nederlandse literatuur. Daar blijf je ook nog even voor, hè, Harry? Ja, dat is, erbij, dat is, dat is de gebeurtenis van deze week. Zo ja. is dat. En zo meteen actrice. Anne-Marie Prins, die voorlichting geeft over de zelf euthanasiefilm eh, Sterven in eigen regie. Goed. Nu eerst een eind aan Vreemdgaan. Als je een relatie hebt en je wilt vreemd gaan, dan kun je naar de site Second Love. Maar daar hebben de jongeren van de SGP toch wel bezwaren over. Ze hebben een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen een reclamespotje van Second Love. Omdat, zo stelt de jongerenorganisatie van die christelijke partij, reclame van de website Second Love getrouwde mensen oproept om vreemd te gaan en daarom in strijd is met de wet en het goede fatsoen. Hoewel het hier de christelijke jongeren zijn... die in het geweer komen tegen reclame voor overspel en bedrog... zijn er toch ook niet-christelijke mensen... die zo hun vraagtekens zetten bij het spotje en trouwens bij die hele site. Daar gaan we over praten met Jan Drost. Hij is liefdesfilosoof en docent filosofie aan de Hogeschool Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Die eigenaar van Second Love die heet ook Drost. Uh, ja, ja. Dat is toch geen familie? Ja. Nou, ik heb vanmiddag een, toevallig een familiereunie en daar zal hij niet aanwezig zijn. Dus, nee, het is helemaal geen familie. Helemaal niet. Het is gewoon nee. een rare toeval. Ja, ja, ja, straks gaan ze denken het zit in het bloed of zo, maar nee. Toch, hoe word je <laughs> liefdesfilosoof. Ja, dat, dat heeft iemand van uh, NRC een keer voor de grap gezegd. Oh. En dat gaat dan rondzingen. Maar ja, ik heb een boek geschreven over de liefde vanuit... Van de over en je noemt het jezelf ook zo? Of, nee, helemaal niet. Dat oh. nee, nee. second love, dat klinkt eigenlijk als... je hebt een relatie, die is uit... Hè, en dan wil je weer een nieuwe relatie. Maar zo is het niet, hè? Nee, second love lijkt inderdaad... Hè. Er, is, er is nog hoop naar na, na, ja. ja, na het, het vergaan van de liefde... maar dat is, nee, het is echt de bedoeling... om er nog eentje uh, naast te hebben. Mm -hmm. ja. Ja, maar eigenlijk... Ja, misschien gaat het vooral over vreemd gaan. Nee, de term wordt ook gebruikt op de site. Je ja. kan het ook secret sex noemen. Dat, maar dat is een beetje een rare afkorting. Ja. Um, Nee, dat gaat, dat gaat eigenlijk er eigenlijk niet over. Het gaat dus over dat je, je hebt een relatie, en, maar je wil daarnaast ook nog iets anders. Je wil ook graag uh, seks met derden of met iemand anders nog iets uh, ja. uh, beleven, zeg maar. En die ja. site uh, zegt dat te, te faciliteren. Ja, en wat, wat, wat vindt u ervan? Uh, nou, kijk, het is interessant om je af te vragen waarom die site er is. Of dat iets zegt over hoe wij nu uh, denken. <laughs> ja, kijk... Nou ja, ik zou, laat ik het zo zeggen. Uh, Erik Drost is, is een slimme zakenman. En dit is een beetje wat gebeurt als een zakenmannetje zich met uh, de liefde gaat bezighouden. Die gaat natuurlijk zich afvragen, valt er nog wat te verdienen? En, uh, maar dat hebben er een hoop zich afgevraagd. En stug nog, daar zijn een hoop bevestigende antwoorden op gekomen. Ja, klopt. klopt. Ja, het zijn oh. trouwens wel de mannen die betalen. Hè? Ja, de die... mannen moeten contribu contributie betalen. En, en de vrouwen en, uh, niet. Nee. Ik zei net al even aan het begin van de uitzending... ik voel me gediscrimineerd, ik wil ook betalen. Nee, <laughs> ja, maar het de... bleek dat de vrouwen anders niet kwamen. Uh, nee, Bovendien is er een kleine onderzoek naar gedaan. Ik weet niet helemaal hoe betrouwbaar het is... maar het blijkt dat veel vrouwen zich aanmelden om te kijken of hun man erop zit. Oh, en niet om er zelf gebruik van te maken. Oh, oh ja, oh, dat vind ik ook wel een goeie. We hebben trouwens even dat spotje laten we horen. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl. <laughs> het klinkt al lekker. Het is, wel, het is wel een goed spotje, vind ik. Ja, goed gedaan. Ja, het, het, is, het is verrassend. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. Ja. Het is wel over nagedacht, maar goed, dat doet er verder even niet toe. Die SGP-jongeren, want daar is nu die ophef over... die zeggen het is een strijd met bazale normen... voor het functioneren van de samenleving. Reclame en dat uh, kan, kan niet, want het uh, stookt doelbewust in goede huwelijken... met alle gevolgen om Ja, Zit daar een kern van waarheid in? Ja, nou, het lastige met... als je het vanuit de SGP doet of vanuit een soort, soort christelijke overtuiging... Dan, dan haken mensen al snel af. Hè? Oh. Dat zijn dan de mensen die God in hun achterzak hebben. Maar dat, dat heb ik niet, dus uh, ik wil... Ik wil daar niet aan meedoen. Maar het, op zich is, is het jammer als je alleen dat geluid als, als kritiek hoort. Want nou ja, gisteren was het uh, humanisme dag. Je kan je ook gewoon als atheïstische mens uh, je, je voorstellen dat je daar problemen mee hebt. Hè? Uh, er zit een bepaald mensbeeld achter. Namelijk uh, nou ja, het consumentistische mensbeeld. Hè? Je, hebt, je, hebt een, je bent het individu. Uh, je hebt een uh, ego-behoefte, om het maar zo te zeggen. En die ga je bevredigen mm. door middel van uh, shoppen. En die site suggereert in die zin ook dat vreemdgaan zoiets is. Maar zit het hele leven niet uh, voor een gedeelte zo in elkaar? Nou, dat kan je afvragen. Kijk, met, met liefde, als je met liefde zo, over liefde op zo'n manier denkt... Uh, liefde is natuurlijk niet iets, is, niet iets waar je inzet alleen maar om je eigen behoeftes te bevredigen. Liefde is een liefdesrelatie. Dus je hebt rekening te houden met iemand anders. En het fascinerende is, als je op die site kijkt... dan is de, de, de verzwegen derde, de geliefde die eventueel bedrogen wordt... Uh, die, die wordt daar niet uh, vermeld. Dus je kan zeggen, daar kan je op los, of je nou wel of niet in God gelooft... kan je daar een bezwaar tegen. Ja, maar goed, die site noemen ze wel Second Love... maar ja. hadden ze het beter toch Second Sex of zoiets? Komen? Ja, of Secret want Sex. Want daar uh, gaat het toch om? Ja, zeker. Ja. Ja, ook een, wie is er nou op zoek naar een, een, nog een liefde... als je inderdaad een liefde hebt? Nou, oh, je hebt Polyamorie. Dat ja. bestaat. Ja. Ja. Ja. ja, maar kijk, dan is het geen vreemdgaan. Dan, uh, dan, als je een goed overleg zegt... Hey, uh, we hebben het eigenlijk wel gehad in de slaapkamer... ik ga eens even ergens staan. Ja. Ja, in die zin moet iedereen het lekker zo weten. Ja. Maar de site... Ah ja, je zou het een vorm van consumentenbedrog kunnen noemen. Hè? Want de site suggereert dat het een soort uh, ja, vreemdgaan met schone handen is. Hey, gun jezelf het pleziertje en uh, niemand hoeft ervan te weten. Nee. Lastig alleen is dat dat vreemdgaan in de echte wereld plaatsvindt... waarin je allemaal relaties en kwetsbare bindingen met mensen hebt. Mm. Um, dus in die zin zou ik zeggen, nou ja, ik, zou, ik zou het niet willen verbieden zoals de SGP. Maar ja, je kan er aan denken aan een waarschuwing op de verpakking, zoals bij uh, roken. Bijvoorbeeld, uh, secret, uh, second love kan ernstige schade toebrengen aan uw liefdesrelatie. Of iets ja. Dergelijks. Ja, je vertelde net dat vrouwen daar op gaan zitten om te kijken of hun man daar ja. is. Ja. Is het niet allemaal met, met uh, rare wachtwoorden en, en, en, en uh, Duk 1982 of zo? <laughs> Ja, dat is een goede. Ik, ik, moet, ik moet toegeven, dat is bijna bekend. Ik moet toegeven dat ik geen lid ben, maar uh, uh, ik heb wel de indruk dat je natuurlijk een profielfoto ziet. Dus in die zin kan je natuurlijk gewoon een profiel aanmaken. Ja, maar sturen ze toch allemaal Marcel en <laughs> Ja, maar dan kom komt natuurlijk bedrogen uit als je dan is... uiteindelijk een ontmoeten nou ja, geeft. Dat <laughs> zie je dan wel weer. Ja, dat, het staat volgens mij ook in de voorwaarden wel dat je het boel niet uh, moet uh, belazeren. In een andere betekenis. Ja. Dus dat op, qua profiel moet je dan weer wel eerlijk zijn. Is het een strikt heteroseksuele site? Uh, ja, dat, dat, weet uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik, ik, uh, ik weet niet of er een apart uh, profiel mogelijk is. Ja, maar, ja, dat wat... je denkt, je first love, dat is dan uh, je vrouw. Uh, dat je dan uh, ja, op een ja, andere ja, manier ja. wil gaan... Uh, ja, want Ik uh, ja, hoop niet met mijn plannen of zo. Ah. <laughs> en ik begreep trouwens ook dat veel uh, vrouwen op die site... dat dat eigenlijk gewoon prostituees zijn waar de man dan uiteindelijk toch nog weer voor moet betalen. Dus moet hij twee keer betalen. Eerst om op die site te komen en vervolgens... Of ja, iets, ja. Ja, ja, dus ja. Dan schiet het ook weer zijn doel voorbij. Ja, ja, nou ja, goed. In die zin ligt het wel een beetje bij elkaar... Dat en dat je, dat je uitgaat van seks als een transactie. Hè. Dus dat, uh, ja. Nou ja, wat, wat, wat essentieel is... is dat natuurlijk de vanuit wordt gegaan... dat vreemd joh, dat is volledig onschuldig. Lul ja. er niet over. Dat ja. heeft helemaal geen consequenties. Ja. Als jij je bek naar nou maar houdt, is er niks aan de hand. Ja. En dat ja. is natuurlijk gewoon waarschijnlijk een onwaarheid, of niet? Ja, het, het past heel erg in het, ja, noem het maar even het ego-denken... of het individualistische denken, dat, uh, dat wat het middel, in het middelpunt van jouw leven staat... dat is wat jij wil en waar jij, wat jij behoefte aan hebt. Ja. Nou ja, en als, als vanuit die, nou, ja, een beetje een soort, uh, een beetje een soort uh, liberaal individu, zeg maar... Wat, wat zijn egoïstische eigenbelang nastreeft... binnen dat mensbeeld is dit het, is het volkomen normaal gedrag. Maar als je ziet waar je liefde eigenlijk moet plaatsen... dan is dat waarschijnlijk niet daar. Niet in dat uh, ego bevredigen, maar juist in het relationele. He, um, bij liefde komen sociale waarden kijken. Uh, de behoefte om elkaar te vertrouwen, zeg maar. Um, en in die zin zou je, nou, kan een SGP wel een punt hebben... als je zegt, ja, maar bepaalde sociale waarden... die echt noodzakelijk zijn voor individuutjes die samen willen leven. Je moet van elkaar op aankunnen. Um, dan, dan kan zo'n maar daar wel onder mij in het werken. Want het, het propageert namelijk een ander mensbeeld. Namelijk, Het draait om jou en om jouw behoefte. En als, als je toevallig een echtgenoot hebt die geen trek heeft... in het feit dat je vreemd gaat... dan is dat eigenlijk een belemmering van jouw vrijheid. Hè? Dus dat is een hele andere manier van denken. Terwijl meer relationeel denken over liefde gaat meer vanuit... dat je juist samen een soort, soort uh, leven kan hebben. Dat, dat, juist, dat je samen daar vrij in wordt. Ja. En wat? elkaar niet belemmerd. Wat, wat denk je, dat werkelijk dit soort tendensen gestimuleerd worden door zo'n site? Of dat die behoefte er gewoon toch is en dat het maar een beetje de zaak reguleert, dat niet iedereen elkaar voor de voeten loopt? Ja, vreemdgaan is zo oud als de mensen. Ja, uitdrukken. daarom. Het was niet een van de eerste verkeersbordjes die gevonden zijn in de oudheid. Een verkeersbord waarop stond waar het bordeel was. Ja. Dus dat, dat zegt al wat. Maar kijk, het is natuurlijk een verschil tussen, je kan zeggen, ja, we verbieden vreemdgaan, maar dat is een beetje. Ja dus Ik zou niet graag de politieagent zijn die dat wil controleren. Maar, um, maar het is natuurlijk een stap verder dan dat je het echt als, als dienst gaat aanbieden om dat te faciliteren. En Erik Drost zegt ook altijd in uh, interviews dat hij, uh, dat hij slechts faciliteert. He, dat alsof hij een soort amoreel standpunt daarin heeft. Maar goed, ja, maar ik was een beetje, misschien een beetje flauw de, de vergelijking met wapenhandelaren. Die doen dat natuurlijk ook. He, die zeggen ook, ik faciliteer slechts. Maar dat is natuurlijk... Ja, verantwoordelijkheid betekent ook nadenken over wat de gevolgen zijn nou, van wat je doet. He? Wat waarbehandelaren vooral zeggen is... als ik het niet doe, doet iemand anders het. Ja, ja dat is ook een merkwaardig argument natuurlijk. Ja, maar ja. dat geldt hier natuurlijk precies ja. in dezelfde redenering, of niet? Ja, vast. Ja. Maar ja. denk je nou dat iemand hem uiteindelijk daar serieus op aanspreekt? wat hij toch al zegt, joh, ik kom natuurlijk wel een beetje quasi-ethische kwaakpraat houden. Of ik er nou in geloof of niet, doet er niet toe. De kassa tikt... Ik denk Dat ongetwijfeld, zolang die site bestaat, dat er mensen zijn die daar gebruik van maken. Um, maar kijk het feit dat we het hier nu over hebben... wil zeggen dat er dus ook heel veel mensen zijn die, die er wel ergens het gevoel hebben dat er iets oh, niet deugt. Yeah. In een letterlijke zin. Dus het feit dat we het hier nu over hebben en er zijn nu luisteraars die denken... ja, verdomme, uh, hier zit ook wel wat in. Hè? Dat, dat hele egoïstische denken over seksuele bevrediging. Ja. Maar goed, daar kun je zit ook bij mee de reclamecodecommissie gaan met dat argument. Ja, maar verbieden is altijd een zwakte bot. Ja, dan hadden we roken ook al lang verboden natuurlijk. Dan hadden we de boel lang droog gelegd. Ik, bedoel, ik zou zeggen, zet er gewoon een waarschuwing op. En, uh, of gewoon. Zet er een waarschuwing op. En, en wat moet je waarschuwing elkaar... dan nou, dat heeft... zijn? Ah, ja, weet ik veel. Second of maar meer kapot in lief is of zo. Uh, dat is gewoon iets. Uh, <laughs> een soort... Uh, hm. in ieder geval, uh, weet je wat, besteden we <laughs> nog eens vijf minuten aan om <laughs> daar eens over na te denken. Ja, precies. Een goede persoon kan daar wel weer... Kan ja. daar wel weer. Maar, maar ik, ik, in een cultuur waarin het... Helemaal in een individualistische cultuur, En het heel belangrijk is om samen hard op na te denken over wat, wat belangrijk is en wat zinvol is in het leven, zoals liefde en trouw. Um, is het volgens mij heel belangrijk dat je het dat je daarover hebt. En een verbod is altijd is, is altijd een Oké. Okay, in die zin. Dankjewel. Le, docent filosofie aan de Hogeschool Amsterdam Jan Trost, Drost. Ze noemen hem soms ook liefdesfilosoof. Geen dus over de site second Life Naar aanleiding van de klacht die de SGP-jongeren hebben ingediend. Bij de reclamecodecommissie. Over dat radiospotje. U hoorde het net. Ik ben gelukkig getrouwd. Nee, wat was het? Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. Oh, en dan nou, met zo'n stemmetje. Nou. Nou, een stemmetje doe je wel goed. Ja. Okay. Een arts kan een patiënt pas helpen met euthanasie. Wanneer hij dan voor zijn eigen geweten kan verantwoorden. en wanneer aan alle wettelijke eisen is voldaan. Het gevolg daarvan is dat mensen met een doodswens... lang niet altijd sterven kunnen, tenminste... niet op een humane manier, met een goede begeleiding. Psychiater Boudewijn Chapot, die zich inmiddels al heel wat jaren... sterk maakt voor het recht van mensen om hun levenseinde in eigen hand te nemen, heeft nu samen met actrice Annemarie Prins... een voorlichtingsfilm gemaakt over zelf-euthanasie. En Annemarie Prins is bij ons te gast om te praten over sterven in eigen regie. Zo heet de film namelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u zit daar eigenlijk... Nou, net als u nou tegenover ons uh, zit. U zit aan de grote tafel. U ja. heeft daar drie stapeltjes papiertjes. Ja. Ja. Nou, bij jou, kaartjes. ja, Systeemkaartjes. kaartjes. Systeemkaartjes, hè. Zullen we het misschien even <laughs> laten horen? want Dan weten mensen het, ja. waar we het over hebben. Ja. ja. Ik heb mijn huiswerk goed gemaakt. In het boek staan drie manieren beschreven waarop je een eind aan je leven kunt maken. Bij alle drie manieren heb ik geheugensteuntjes op kaartjes geschreven. Eén stapeltje voor de medicijnmethode... één stapeltje voor stoppen met eten en drinken... en één stapeltje voor sterven door heliumgas. Wat gebeurt er? Hoe moet je het doen? En wat zijn de nadelen? En ja, dat is voor mij heel belangrijk... Hoe zorg je ervoor dat je familie en je vrienden later geen problemen krijgen met de recherche? Dat is in het kort waar de ja. hele film over gaat. Ja. Een paar mensen vertellen een verhaal die belichten de verschillende soorten van mogelijkheden. Uh, hoe, hoe bent u bij het project betrokken geraakt? Ja. Het, het merkwaardige is dat Barwisje Bot heeft een boek geschreven samen met Connie Braam over uitweg, sterf in eigen beheer of zoiets. Drie jaar geleden las ik daarover in een volkskrant... en dat heb ik toen meteen gekocht. Ik, ik koop die dingen. En afgelopen november uh, benaderde Chabot me niet daarvan wetend... Uh, met zijn plan om een instructiefilm te maken, informatieve film... Uh, en uh, of ik daar de, een van de onderdelen wou uh, doen. En hij was bij u aan het goede adres. Want u zegt al, ik had dat boek gekocht, ik had het gelezen. Ja. Want uh, op een goed moment, hoe ouder je wordt... dan dienen dat soort vragen zich onvermijdelijk aan. Hè? Absoluut. Natuurlijk. Ja. Ja. ja, en ik, ik heb ook wel vrij meteen ja gezegd. Niet dat ik nu uh, roep, God, jongens, allemaal het ravijn in. Maar omdat ik het een belangrijk onderwerp nee, vind. Nee, maar dat zegt u ook heel duidelijk in die voorlichtingsfilm. Ja. N Zeker niet allemaal het Wat u letterlijk zegt is, als je maar gewoon een vrije keuze hebt... en dat in waardigheid kan uitvoeren. Ja, en het liefst dus samen met familie en vrienden. In goed overleg. En eigenlijk uh, trek ik ook tegen iets ten strijde. Namelijk tegen het... Uh, de radeloosheid van mensen die uh, voor de trein gaan springen... waar die machinisten, dat is echt dramatisch wat die mensen meemaken. Mensen die vanaf van gebouwen springen. En al dit soort uh, echte paniek en wanhoop en agressie. Want het is heel agressief ten opzichte van je medemens. En het neemt nog steeds behoorlijk toe, hè, het aantal mensen. Het is verschrikkelijk, dan, ja. ja. Uh, was het ook nog confronterend om die, die film te maken? Ja. Voor u? Ja. Waarom? Ja, jezus, ga jij dat maar eens doen. Nou, hè? Ja. Uh, een paar Ik vond het maanden. ook heftig om hem te zien... Ja, nou ja, natuurlijk is het. Maar waarom niet confronterend? We zijn er niet om uh, geaaid te worden. Met name die. die wat, het zijn dan, nou, we zeiden net al: u hebt drie stapels kaartjes. De ene gaat over uh, medi medicijn, medicijn nou, medicijnen. De andere gaat over. Versterven. Uh, versterven. Dus, versterven dus. ophouden, ophouden met, met drinken. Eet, en drinken. en uh, die derde methode, en daar is ook nog wel ophef over geweest. toen dat vorig jaar ja, dat voor het eerst naar buiten werd gebracht via een, een uh, filmpje. Die heliummethode. Ja. He, dat is... Maar ook in de nieuwe versie van het boek, hè? Ja, daar is het u... nu ook bij in opgenomen. Ja, want dat is... Nou ja, dat, dat, dat moet, je moet een... een oh, een fragmentje, geloof ik. Ja. ja, overlijden met helium, dat gaat heel snel. Ik had er nog nooit van gehoord. Helium is om op kinderfeestjes ballonnen op te blazen. En je kan er zo'n hoog stemmetje, zo'n Donald Duck stemmetje van krijgen. Dus hoe kan helium nou dodelijk zijn als je het gewoon in de feestwinkel en op internet kunt kopen. Ja, dat, dat is natuurlijk heftig, want die mensen die, die, die vertellen over... Een, een, een vrouw vertelt ook op die film over een tante... die op die manier gestorven is, op een hele prettige manier overigens. Dan bestel je dat en dan komt het uit de feestwinkel... en dan krijg je er gratis 50 ballonnen bij. Dat, dat was, vond ik dan nog wel weer grappig. Ja. Ik bedoel, het is niet alleen maar... ja, maar kijk, alles in het leven is ook grappig. Ja. Eigenlijk bijna alles, vind ik. Het is, uh, het, het is een methode waar ik ook wel even van schrik. Omdat je zo'n zo zak over je hoofd doen. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Uh, want deze mevrouw was een mevrouw die echt absoluut op wou houden met leven. En het ook niet zo makkelijk had. Maar de andere twee methodes dat zou haar niet lukken, omdat ze uh, COPD had, benauwdheid had. En, dat, en voor haar uiteindelijk was de heli methode echt de aangewezen weg. Omdat je binnen 15 of 20 seconden ben je bewusteloos en je wordt niet benauwd. Maar het is nogal wat, want uh, dat blijkt ook uit het verhaal... het mooiste is als daar de familie bij is. Ja. Nou, ik zie me toch al zitten, zeg, met... Uh... Met een paar types om je heen en dan gaat er dus iemand ja, weet je, met zo'n zak. Ik ben er, die dingen groeien. Ik bedoel, het gaat niet in één dag. Het, de beslissing wordt niet... Dat is nou juist het, het andere ervan. Je denkt erover na. Je praat er met, met je vrienden over. Met je huisarts liefst. Veel, veel. Ik ben er heel erg voor. En dan ga je nadenken over, uh, over welke methoden... en en daar, ja... We, ja, ik weet dat ook niet. Alles nou ja, is mogelijk. Dat nichtje wat vertelt op die film, die vertelt over haar tante. Ja. En die vertelt daar heel uh, nou, ja, rustig eigenlijk ja, over. Ja. Die had er ook een heel goed gevoel over achteraf. En die vertelde dat ze gewoon heel veel geoefend had met die tante. Ja, ja, moet ook. Met die methode moet je echt oefenen. Dat is de enige methode waar je echt moet oefenen, want je moet plakken en knippen en, uh, en uh, knutselen. En... Twee buisjes enzovoort. Het, het... Uh, slangetjes, ja, hè. Nou, ja, ja. En, en, ja, maar voor die mevrouw was het echt de manier. Ja. En als je, als je het, het leven genoeg is, als het zo ernstig lijden is... nou is lijden ook nog een dubbelzinnig woord. Maar dan en je bent een beetje verstandig... en je hebt een goede iemand om mee te praten... want daar gaat het om, je moet met mensen praten... dan is dat, dan wil je dat, dan doe je dat. Uh, er zijn natuurlijk ook vast mensen die zeggen... ja, zo'n film, want uh, even voor de duidelijkheid... die film bestaat uit verschillende onderdelen. Eén onderdeel waarin u dus uh, zo kort uitleg geven over, over die methodes. En vervolgens zitten er dan vier soort case Stories hè, van die ene nichtje die de, de tante de hele ja, methode ja. heeft gebruikt. Ook een, een, een huisarts die vertelt over zijn, zijn, zijn dilemma's bij uitgangscyclus bij, bij vergaande Alzheimer. Dan is er nog iemand die vertelt over een vader die dus opgehouden is met eten en, ja. en drinken. Dat was niet altijd makkelijk, maar goed, uiteindelijk had ze daar toch ook wel een goed gevoel over. En dan is er ook nog een geval van iemand die het met medicijnen heeft gedaan. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen: ja, de drempel wordt wel heel erg laag als je het op deze manier. Mensen makkelijk maakt. Uh, ik, ja, waarom zou die niet laag zijn? Wat is er mis met de dood? ja dat is een goed tegenargument. omdat er op dit moment natuurlijk bezuinigd wordt op zorg voor oude mensen dus mensen nou ja dan nou... zou je denken die oude mensen worden misschien onder druk gezet nou ja ik, ik, ik gooi er maar even iets in van, ik denk van... niet dat dat ik denk eerder dat met name oude mensen in uh, instellingen die uh, voor die is het heel moeilijk om een eind aan hun leven alsjeblieft te laten maken omdat die instellingen vinden dat heel eng. Die willen dat niet, die durven dat niet. En daarbij, kan je wel zeggen, er wordt bezuinigd op zorg... maar aan de andere kant worden er ook mensen zo oud. Wij worden zo achterlijk oud en in leven gehouden op alle mogelijke manieren. En er zijn natuurlijk van die technische artsen... Die, en dat zijn een heleboel artsen in het ziekenhuis, die... Uh, willen kijken wat ze allemaal nog kunnen... hoe lang ze het kunnen rekken, enzovoort, enzovoort. En dan laten ze soms mensen zo wanhopig door worden... ook de familie met name. De familie is, uh, heeft het vaak nog moeilijker dan de patiënt. Maar het argument wat Mieke noemde, namelijk... je maakt het wel heel erg makkelijk... geldt waarschijnlijk voor een andere categorie... die er veel meer bezig is dan psychiatrische patiënten. Ja, ja, ja... Dat is lastig, hè? Dat is, nou ja, ik, ik heb het een is paar ook mensen niet zo makkelijk. Waar dat dus die wel de medicijnen in huis hadden, die dat jaren in huis hebben gehad. En uiteindelijk, en, en die medicijnen ga je niet zomaar aanschaffen. Nee, nee, nee. Dus, uh, en, nee, dat en, kan je die, dat, dat moet je ook even verwerken, ja, ja. Dus en dan daar toch op terugkijken van, nou, ik ben blij dat dat eigenlijk niet gebeurd is. ja. Maar ja, je hebt ze in alle soorten. Ja. Zeg nee, ik maar. Maar het? En tegen de tijd... Kijk, ik, je kunt nu wel denken van... Dat is een goed idee. Ik neem die pillen in huis. Hè? Want het, zijn niet, het is niet één pil van 300, Het zijn er honderd. Honderd, honderd, En uh, Maar als je echt heel ziek wordt... Of heel, heel depressief, of ik weet niet wat... Dan... Je weet dat niet. Op het moment dat je de pillen nee. koopt... kan je helemaal niet weten... Uh, ik, ik geloof nooit mensen die zeggen... als ik dan en dan zo ziek ben, dan ga ik... Dat ja. weet je namelijk niet. Ja. U besteedt ook uh, vrij veel aandacht aan die recherche die over de vloer komt. Ja. Een van die uh, mensen die vertelt dat ook in die film. Dat is uh, vreselijk, hè? De, dat ja. is eigenlijk nog de, ja. het, het ergste. Erger dan, dan het feit dat die, die euthanasie uh, op een goede manier gelukt is. Ja, maar ik, ik weet uit mijn eigen leven... Uh, dat een, een, zelf, een, een agressieve zelfmoord, dus een, een impulsieve zelfmoord, dan is het nog veel erger als de politie komt, want daar ben je niet op voorbereid. Daar was ik niet op voorbereid. Uh, in dit geval is het ook heel nadrukkelijk in het boek en in de monoloog ook dat je die aspecten ook moet bespreken, bespreken met de mensen die erbij aanwezig zijn. En dat ze dat weten, dat ze erop voorbereid zijn en ook dat het bijna nooit tot vervolging leidt. Ja, de ene vrouw die uh, haar man uh, ook, eh, die had ook euthanasie gepleegd en die had uh, pas de volgende dag de, de politie gebeld. Dat ze dachten, nou, even niet. Ja. Dat ik wel ook. Dus ja, kan. maar dat was ophouden met eten en drinken, toch? Ja, dat was ophouden met eten. En dat is daar namelijk nou, komt geen politie bij, want dat is een natuurlijke dood. Nee, dat was die vrouw, die, die, haar man met met uh, pillen. Oh, de pillen mevrouw. Ja. ja. ja. Goed, uh, het is in ieder geval allemaal behoorlijk intensief en dat, uh, dat is wel duidelijk. Ja. ja, het is. Uh, uh, uh, uh, je koopt niet een zakje drop min, hè? Nee. Uh, maar het is wel heel erg nodig. Waarom ik het ook doe is. Ik vind dat iedereen overal over voorgelicht moet zijn, uh, kunnen zijn. De keuzes hebben. Ja, en weten van de hoed en de rand. Ja. Nou, dat is wel gelukt. Hoop ik. Absoluut. Dank voor uw uitleg. Dank voor uw komst naar de studio. Okay. U hoorde actrice Annemarie Prins. Het ging dus over de voorlichtingsfilm over zelfeuthanasie. En die heet Sterven in eigen regie. Die kunt u bestellen via de website www.eenwaardiglevenseinde.nl. En als u het niet even kunnen onthouden. U kunt ook bij ons op de site terecht. www.newshow.nl Hartelijk dank voor uw komst. Oké, okay, jullie ook.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 Samen verdwijnen ze in de verte deus met het nummer Nothing Really Ends. Goedemorgen, Arie. Kom de benoeg. Ja, nou ja, ik heb hier voor me liggen. Uh, James Salter, tenminste, zijn nieuwe roman. Uh, uh, na 34 jaar komt hij met een nieuwe roman. Uh, nou ja, het sluit op een rare manier misschien een beetje bij het vorige onderwerp aan. De man is uh, 87, geboren in 1925... En voor zover ik kan beoordelen, still going strong. Hè, zoals dat in mooi Engels heet. Um, ik heb een andere, ander boek van hem uh, bij me. Dat, uh, Spel en tijd verdrijft. Dat is een andere beroemde roman van hem. Heel vaak zeggen mensen dat hij eigenlijk beter is in korte verhalen. Ik geloof dat de liefdesfilosoof dat net ook even, even zei uh, voor, voor de uitzending. En hij is ook het meeste op het, op het uh, korte gebied. Maar ik heb zelf een, een vrij groot zwak voor die romans. Ik vind hem als romanschrijver eigenlijk uh, beter. beter. Ja, omdat, ja, het is vooral meer. Dus wat heb je, hè? Uh, nou, dat is niet altijd beter hoor. Niet altijd nee. beter, maar als je zo schrijft zoals James Salter kan het bij eigenlijk niet lang genoeg duren. En daar komt iets bij. Uh, voor de plot hoef je hem niet te lezen. Dus misschien haken we nu meteen een heleboel mensen af. Oh. Uh, op plaats er staat wie het Gedaan heeft. Nee, ik zal even voorlezen wat er, wat er in het parool... door Dirk Jan Arendsman over overgeschreven werd. Vat het samen en er blijft bitter weinig van over. Uh, Bowman trekt naar New York en gaat als redacteur aan de slag... bij een kleine literaire uitgeverij... waarvan de reputatie, net als de zijde, langzaam maar gestaag zal groeien. Hij wordt verliefd op een Vivian Emerson... een beeldschone, maar niet al te slimme Southern Bell uit Virginia... met wie hij... Zeer tegen de zin van zijn steenrijke schoonvader. Uh, en tot uh, op mislukken gedoemd huwelijk sluit. En na dat huwelijk heeft hij nog wat relaties. En dat is eigenlijk het hele boek. He, dus het is. Uh, ja, ja het is, met Second Love in de gedachten. daar maken we allemaal wel een beetje mee. Alleen uh, dit is een serial uh, lover, zou je kunnen zeggen. <laughs> um, dus van dat verhaal moet het verhaal moet het niet echt komen. Maar die man. Ja, ik, maar velen met mij, hè, wordt ook wel een writer's writer genoemd. En dan wordt altijd zo'n hele ritsname. Sal Bello. En uh, Philip Roth en Julian Barnes. Dat, uh, dat die noemen hem allemaal als voorbeeld. En dat is ook wel een beetje zo. Het zou jammer zijn als het daarbij bleef. Want als, als je gewoon niet schrijft en van lezen houdt, wat toch de meeste mensen misschien nog wel doen, heb je er ook een prima boek aan. En dat, dat komt doordat. Ja, hij, hij geeft je heel veel zin. En dat is, dat is bij een 87-jarige wel, wel bijzonder misschien. Hoewel, dat weet ik ook niet. Hij heeft het ook een tijdje kunnen doen. Hij geeft je heel veel zin om te leven. Omdat hij alles heel zintuigelijk en heel precies neerschrijft. En uh, die, die hoofdpersoon in uh, alles wat is, is een beetje een lege man. He, uh, hij verwijt het zijn eerste vrouw. Maar die heeft veel meer uh, inhoud dan hij zelf. Hij gaat van vrouw naar vrouw. En het is een beetje een lege man, maar hij heeft wel overal erg veel zin in. He, dus, euh, dus dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dan vind je hem eigenlijk wel sympathiek, om, omdat hij er zoveel zin in heeft. denk je, het maakt niet zo heel veel uit dat hij die vrouw ook maar achterlaat. Vaak wordt hij trouwens zelf achtergelaten. Um, en dat geeft wel een tragisch kantje aan hem. Dat hij bij het verliefd worden al, als hij zo'n vrouw ontmoet... denkt hij al, het gaat voorbij. Dus de, de eerste nacht is eigenlijk de beste nacht. Hm. En daarna weet hij het wordt, het wordt alleen maar minder. Maar die eerste nacht. die schrijft beschrijft hij dan wel weer fabuleus. Dat je. Ach, was elke nacht maar een eerste nacht. Uh, hij uh, is op een gegeven moment in Londen. Hij is uh, redacteur. En uh, hij, hij is dan wel getrouwd, moet ik erbij zeggen. Maar het huwelijk is al een beetje uh, op zijn eind. En uh, daar komt hij de, de, de vrouw van de, van de uitgever in Londen komt hij tegen. En dat klikt, uh, het klikt enorm. En er, dan staat er dit. Uh, uh, ze had het over het verleden, maar alleen over het verleden... hij wist het niet zeker, haar aanwezigheid was fris, uh, onbezoedeld. Ze had de deur nauwelijks achter zich dichtgetrokken... of hij omhelste haar, kuste haar koortsachtig en zei iets wat ze niet verstond tegen haar wang. Wat? Hij herhaalde het niet. Hij maakte het haakje boven aan haar bloes los. Ze hield hem niet tegen. In de slaapkamer stapte ze uit haar rok. Ze bleef even staan met haar armen om zich heen geslagen... en deed toen de rest uit. Wat een schoonheid... Engeland stond voor hem naakt in het donker. Zo'n man is het. Dus hij weet al lang niet meer wie die vrouw is eigenlijk. <laughs> en, maar hij is in Engeland heeft hij een vrouw aan de haak geslagen. En uh, ik zal die niet helemaal voorlezen. Want dit is ook wel goed als cliffhanger. Dat de mensen want hij kan echt prachtig. Dat seks is altijd een beetje moeilijk in boeken. Want het kan heel vaak heel misgaan. En als ledemaat mm. niet op de juiste plek zitten. Dan raak je ook een beetje afgeleid. Maar dat kan niet fantastisch. hij fantastisch. Uh, en en nou, dit is op bladzijde 131. Dan gaat hij dus echt een beetje loskomen. Mm. Onze hoofdpersoon. We krijgen dan nog 200 bladzijden Niet alleen maar seks. Maar het, het wordt toch niet saai. Het, uh, hij weet dat telkens weer met een uh, nieuwe schwoeng... <laughs> Peter, ja, ja onwaarschijnlijk <laughs> voor een 87-jarige. Nou, dat maakt het ook bijzonder. Dat, uh, maar ja, aan de andere kant kun je zeggen, hij heeft het allemaal meegemaakt. Ja. Um, Is en, dat zo? Yeah. Uh, nou ja, hij, hij, heeft wel een, hij heeft wel een fascinerend leven gehad. Het is een oorlogsvlieger geweest. Nou ja, zenomor, zou ik bijna zeggen. Het begint ook in de Tweede Wereldoorlog, het, uh, het boek. Dat is de eerste tien zijn een prachtige proloog. En aan, naar die oorlog wordt eigenlijk niet meer verwezen in de rest van het boek. Maar het, het geeft wel uh, weer dat gevoel van leven weer. Als je dat hebt overleefd, hè, dan, dan, uh... dan kan de rest ook. Ja. Precies. Ah. Nou ja, ik, ik vond het dus uh, niet te tegenvallen, om het maar eens voorzichtig te zeggen. Prachtig boek. Alles wat is van James Salter. Um, dan heb ik. Ook bij me, omdat we dan toch een beetje in Londen zijn al, een boek het is niet zo'n heel dik boek, van Christine Groenhart en Willem-Jan Verlinde... Hoe ik van Londen houd, wandelen door de Londen van Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, de grote, hè, na Rembrandt, of misschien wel met Rembrandt samen... onze grote schilder, heeft van 1870 tot 1873 in, in Londen gewoond, zeg ik niet. Ja, klopt. Toen was hij van, nee, van 1873 tot 1876, Het was hij begin 20, heeft hij in Londen gewoond. Schilderde hij nog niet of nauwelijks, dacht er een klein beetje over na. Werkte in een kunsthandel. Ja, kunsthandel is een groot woord, want ze verkochten voornamelijk reproducties. Hè, dat kochten de mensen, afbeeldingen van beroemde schilderijen... en die hingen ze aan de muur. Dat was zijn werk. Hij was er eigenlijk ook helemaal niet zo heel gelukkig eh, in Londen. Hij was verliefd op de dochter van zijn hospita en dat werd niks. Nou ja, Vincent van Gogh, dat gaan we allemaal een beetje treuren... als we zijn levensverhaal eh, horen. Maar hij hield wel, en dat had hij gemeen met bijvoorbeeld Charles Dickens... Hè, een bijna tijdgenoot van hem, een overlapping... hij hield ontzettend van wandelen. Hij, hij maakte kilometers aan mijlen, zou ik bijna zeggen... liep hij door dat uh, Londen van zijn tijd heen. En dat is natuurlijk heel geschikt voor een boek als dit. Ze hebben die wandelingen nagelopen. En uh, ze nemen ons mee aan de hand. En ze laten ons zien wat Vincent uh, zag, wat er nog is... wat wij nog kunnen zien, wat er niet meer is, maar wat er was. En... Had, had Van Gogh dat ooit opgeschreven? Nou, hij heeft heel veel brieven aan Theo, zijn broer natuurlijk, ja, ja, geschreven. Oh, daar en daar heeft hij het hele de de de tijd ja. over, ja, ja. ik loop daar langs en ah, ik zie okay. dat... En, uh, uh, en dat, dus je kan met dit boek in de hand uh, kan je uh, letterlijk door Londen gaan wandelen. En die wandeling Mo van Mo Vincent je dat van Gogh. Ook doen? Uh, ja, ik ga, ik ga het in ieder geval ja, zelf gaat doen. Ik uh, ga het doen. Uh, ik zie ja, het. Je ja, hebt er zin ja. in. Ik, nee, ik heb er heel veel zin in. Omdat uh, ze, ze, ze, ze, ze weten ook, ze staan ook een beetje boven het onderwerp. Het is niet alleen Vincent van ze weten ook heel veel van Londen. Dus allemaal dingetjes. Uh, hoe dat daar in elkaar zit. Waarom, uh, waarom heet de Strand de Strand? Uh, hoe zit het met die embankments? Van Engels wat ik Engels nog niet zeggen, maar goed. En, uh, dat krijg je ook aanpas al uitgelegd. Dus dat verdiept je blik en je kijk en je visie oh. op Londen. Uh, en het lijkt me ook leuk om gewoon die wandeling te maken. Want ze schrijven er heel enthousiast over. En het tweede deel van het boek en dan kan je kan je weer op een andere manier gebruiken. Daar hebben ze het over de schilderijen die Van Gogh of zeker gezien heeft in Londen, of vermoedelijk gezien heeft. Oh, ja. En die beschrijven ze ook. Dus je kan met het boek in de hand ook de plaatselijke musea instappen. En dan hebben ze ook weer van die geheimtips. Ga even dat steegje in, het derde huis links. En daar zit dan dat museumje. waar, et cetera. Dan wordt het maar... heel druk binnenkort in die steegjes. Nou ja, maar goed, dan herken je elkaar wel allemaal aan, ja. aan dit boek. Dat je dan, dus dan ben je wel onder, onder vertrouwde, onder gelijken zal ik maar zeggen. Hoe ik van Londen hou. Dus ja, ik heb het met veel plezier gelezen. Of het helemaal klopt, dat ga ik dus deze zomer merken. Want dan ga ik die wandelingen doen. Ik heb vraag, heeft hij nog geen doek geschilderd dan, in die tijd? Uh, nee, nee, hij heeft... Het uh... is zo geweldig dat hij dan met terugwerkende kracht... alles, toen hij nog totaal onbekend was, uh, wordt dan voor belang. Uh, ja, hij misschien en zelf de, toen rondliep van het wordt helemaal niks met mij. En de hè? Uh, dus, uh, nee. uh, hij kijkt naar een schilderij, kan uren naar een schilderij kijken. Ja. En dat zit dan in zijn ja. ja. systeem. En dan, ja. Dat laatste trouwens, één hoofdstukje tot slot, zit er ook in de Engelse invloed op Vincent van Gogh. Dus wat hij eigenlijk dan met die schilderij gedaan heeft, die hij gezien heeft. Uh, dan tot slot, even kijken. Dirk, ja, Dirk Eilert Corman. Ja, we hebben al professor moderne letterkunde hier zitten. Moderne Nederlandse ja. letterkunde. Die kent de naam Corman als geen ander natuurlijk. Want in de jaren zeventig was dat wel wat, Dirk Eilert Corman. Ik zie Thomas nu te kijken. Ja. Uh, ik vertelde al dat hij eigenlijk uh, beroemd is geworden. of uh, commercieel uh, succes heeft gehad. met slechts één boek. Uh, Montaigne, over de foute beeldend kunstenaar. Hè, in de Tweede Wereldoorlog ja, fout. Montaigne. later bilden, nou ja, Prachtig boek, kan ik iedereen aanraden. Goed verslag van uh, hoe zo'n zo getroubleerde geest uh, werkt. Uh, maar ik vind. Koijman ook daarnaast gewoon een goede schrijver. heb ik altijd al gevonden. En uh, zijn reputatie is een beetje uh, door de mangel gegaan... in de jaren zeventig al, oh. ik heb het hier bij me. Onder andere door Gerrit Komrij. Geen kwaad woord over de doden. En Gerrit Komrij ben ik ook fan van. Die heeft uit de uh, Verzamelde Kritieken gepubliceerd. Daar is het gat van de deur. En hij heeft uit een stuk geschreven uh, over uh, uh, Koyman. Uh, en dat was helemaal in de sfeer van een pastiche. Over het beste boek van de eeuw heette zijn uh, recensie. Van, uh, het, debuut, het roman debuut van van Kormann. Een romans. Ik ga dat nu niet helemaal voorlezen. Dat zou ook niet leuk zijn voor Kormann, Want het is eigenlijk een heel naar stuk. En daarmee werd Kormann een beetje afgeserveerd. En toen kwam Brouwers, die andere grootheid uit die tijd er nog eens overheen. Die zin voor zin een verhaal van Kormann begon te fileren: Jeroen Brouwers. Je? Jeroen Brouwers. Ja. En uitlegde dat die man toch echt helemaal niet kon schrijven. Dat dit toch. Uh, nou, en volgens mij heeft dat zijn reputatie wel enige schade gedaan als fictieschrijver. Uh, en het is ook wel makkelijk om hem te bespotten. Tijd voor een rehabilitatie. Ja, nou ja hij, hij heeft boeken als, met titels als Niets Gebeurd, uh, De Grote Stilte, De Verdwenen Weg, Oefenen in Ontsnappen. Dat klinkt niet meteen van hier heeft iemand zin in, uh, in het leven, zoals uh, Solter, hè, zoals ik net <laughs> vertelde. <laughs> en misschien heeft hij nu een nieuwe weg ingeslagen, hoewel dat is niet helemaal waar. Want dit is nog helemaal de oude coi zoals ik uh, hem ken in het nieuwe boek. Maar het heeft in ieder geval wel bijna een kietscherige uh, boeketreeks achter de titel: Het Geheim van Carmen. Dan ja. wil ja, je weten wie Carmen is en wat haar geheim is. Daarvoor moet je eigenlijk het boek lezen. Maar het verwijst, en dat is wel weer typisch Coryman, uh, naar, naar een casus van Freud. Het, eerste, het zijn drie verhalen. Het eerste verhaal uh, gaat een beetje over een olipale driehoek. Het zit heel geraffineerd in elkaar. Dat is altijd zo uh, bij Korman. maar Maar... Wat, me, wat de meeste mensen niet weten. En waar Brouwers en bij ook een beetje een blinde vlek voor hadden. Is een soort ingehouden humor. Die de hele tijd bij, uh, bij Korman zit. Nu, nu deel ik niet. Heb ik al gemerkt altijd hetzelfde gevoel voor humor. Met, met uh, iedereen. <laughs> uh, ja. Maar ik ga het uh, toch, uh, ja. toch even uh, proberen. Of, of, de, of dit, uh, of dit uh, uh, over gaat komen. Nou ja. Om te beginnen is de hoofdzoon van het eerste verhaal dol op het werk... van Vincent van Gogh. Hij wil ook helemaal in zijn voetsporen treden... en doet er alles aan om net zo mislukt te worden als Vincent van Gogh... want redeneert hij dat schilderen, dat wordt misschien nog een probleem... maar mislukt worden, dat kunnen we allemaal wel. Dus, dus dat vind ik eigenlijk al heel, uh, ja. heel, uh, heel geestig. En uh, uh, vervolgens zitten er in het hele boek grappen naar die ornipale driehoek. Naar Freud toneelstukken, et cetera, et cetera. En aan het eind blijkt hij, inderdaad, dat kan ik bij Korman wel verklappen... blijkt hij zijn vader vermoord te hebben en min of meer... met zijn moeder geslapen te hebben. Dus dat grijpt het. ja, dat kan je heel ernstig lezen, maar ik moest er erg om lachen toen ik dat slot las, dat zal ik, uh, dat, dat zal ik niet, uh, niet uh, voorlezen. Nou, dat is het eerste verhaal. Daarna komen er uh, nog twee verhalen. Uh, het tweede verhaal, dat heet het uh, grote uh, verhaal, het, nee, het eeuwige verhaal, heet dat. Dat gaat over, uh, dat speelt in de Tweede Wereldoorlog. Misschien heeft veel, wel uh, zijn ervoor gedaan met zijn montijn ervaringen. Een jongen zit in een soort verzetsgroep, is verliefd op een meisje, ze overvallen een distributiekantoor. Iedereen wordt opgepakt, behalve die jongen. En ja, eigenlijk heeft hij dus iets goeds gedaan in de oorlog... zou je vanuit een bepaald perspectief kunnen zeggen. Maar hij voelt zich toch schuldig omdat hij de enige overlevende is van die actie. Het is eigenlijk wel een mooi, mooi, mooi, stil, ontroerend verhaal. En het slotverhaal is het beste verhaal, dat heet Schuld en Boete. Naar Dostoevsky, bij Kooyman krijg je er altijd wat literatuur bij. Uh, Schuld en Boete, dat wordt heel soepel verteld, dat verhaal. Een echt zondagskind wordt erin opgevoerd. Een man die niks meemaakt, die niks kan, die, uh, maar die wel gelukkig is omdat hij gewoon op de zenten van de erfenis van zijn moeder leeft. Dat is op een gegeven moment op. En dan begaat hij een wanhopige daad. Uh, verder zal ik er niet, uh, niet uh, over uh, uitweiden. Uh, ja, ik heb het met uh, heel veel plezier gelezen... deze nieuwe bundel van Corban. Uh, Dirk uit kormen het geheim van Carmen. En volgens mij gaan we nu naar de andere moderne Nederlandse literatuur. Zo is dat. Maar even nog, voor de mensen die het na willen zoeken... welke titels Ari besproken heeft... informatie is allemaal te vinden op tv-textpagina 260... en bij ons op de website... Misschien handiger. www.nieuwshow.nl. Vaste prik van half negen tot elf op de Radio 1 zaterdagochtend. Dit is de Tros Show met Peter de Bie en Mieke van der Wey. Zo is het. Bij het horen van de titel, als geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur, kom je onwillekeurig Elkaar opvolgende stromingen en periodes voor de geest: de romantiek, de tachtigers, het modernisme, de vijftigers, noem maar op. Want zo hebben wij literatuuronderwijs gekregen. De nieuwe koning ontroont de oude in een almaar voortgaande onomkeerbare lijn. Hoog tijd voor een minder rigide kijk op de literatuur. Tenminste, daar pleit Thomas Fazens voor. Hij uh, noemde hem al even. Hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. En auteur dus van Geschiedenis van de Moderne Nederlandse Literatuur. Het ligt hier voor me. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een mooie schilderij van René Daniels voorop. Ik weet niet of daar nog een diepere betekenis achter zit. Maar eerst maar eens even over die titel. Die is dan weer heel conventioneel. Ja, maar ik denk dat een geschiedenis van de literatuur... Dat, daar moet je ook niks spannenders van willen maken in de titel dan wat het is. Het is belangrijk om ons bewust te zijn van het verleden, het literaire verleden. En uh, uh, het, het, het, het literaire verleden dat ons een blik geeft op wie we zijn en wie ja, we Ja, maar als je dan een hele nieuwe ja. aanpak hebt... dan kan ik me voorstellen dat je denkt, dan gaan we ook eens een titel uh, noemen. Nee, ik nee. denk dat je okay. de, de, de, de geschiedenis verandert... en ook de manier waarop we de geschiedenis schrijven verandert. En zo doen we het nu. Ja. Wat, wat, wat bracht u ertoe om een hele nieuwe beschouwing van de literatuur te Nou, het is een beetje. Wat, wat, wat je net zei is dat het, het verhaal dat we kennen van de literatuur. is een verhaal waarin de literatuur eigenlijk altijd over literatuur gaat. He, de, de, de, de stroming die, die, die uh, op geld doet, die reageert op een vorige. alsof, mm -hmm. alsof je bestaansrecht als schrijver. Of als, als, als, uh, uh, ja, als schrijver bestaat bij de gratie van het feit dat je beter bent of verder bent of gevorderder bent dan een voorganger. Of anders. En anders bent dan een voorganger. Terwijl literatuur gaat niet over literatuur, maar gaat over de wereld. Dus ik probeer niet de relatie te leggen tussen boeken en andere boeken. Maar tussen boeken en de moderne wereld waarin die ontstaan zijn. En de moderne wereld die mede door die boeken zijn, is gevormd. En dat is dan ook de verklaring waarom dus elke nieuwe stroming, omdat die in een andere wereld speelt, een ander verhaal vertelt? Ja. En, en ook waarom wij boeken door de tijd heen anders gaan zien. Want een boek betekent niet 100 jaar hetzelfde. Een boek krijgt steeds nieuwe betekenis op het moment dat nieuwe lezen. Geen is een voorbeeld? En, nou, Multatuli bijvoorbeeld. Mm. De, de, de, het beroemdste, de beroemdste roman in de moderne Nederlandse literatuur zien wij nu. En terecht als een, een roman die vooral gekant is tegen het koloniale systeem. Mm -hmm. en, uh, maar dat heeft mulder really nooit zo bedacht. Die was geen tegenstander van het koloniale systeem. Die had kanttekeningen bij de manier waarop die Javaan werd behandeld. Maar het feit dat er een zelfstandig Indonesië zou komen... was voor hem ondenkbaar en onwenselijk. He, dus zo'n zo roman verandert naarmate de context... waarin die roman gelezen wordt, uh, anders uh, is. En U dan vind... is een, een boek pas echt goed als hij dus overeind blijft... in al die periodes, of hoeft dat helemaal niet? Ja, ik denk dat de kwaliteit van een boek is heel moeilijk om het over te hebben, hè? want wat is dat kwaliteit? Ja, uh, en de kwaliteit van een boek zit hem volgens mij vooral daarin in de manier, in de mate waarin zo'n boek uh, opnieuw geactualiseerd kan worden door nieuwe generaties, nieuwe lezers, nieuwe met uh, totaal nieuwe inval zoeken. Ja, en ook met nieuwe middelen, hè? want je kunt een boek ook voor filmen, of er een toneelstuk van maken, of zoals in het geval van Max Havelaar gebeurde ze een musical van maken. En daarmee wordt het iets heel anders, dat snap ik wel, maar daarmee leeft die tekst en, en die, de betekenis van die tekst wel voort, doordat die verandert. Ja, maar wacht eens even, die, die uh, periodes hè, in de literatuur, die zijn er toch wel gewoon? Er is toch op een gegeven moment, heb je de romantiek of het symbolisme of nou ja, of vindt ja, u... Of, ja, dat is er wel, maar... het is niet zo, U vindt het te beperkt, maar... Nou, het kan Kijk, er is een romantiek. Dat wil zeggen dat er op een bepaald moment in de geschiedenis dingen dominant zijn. Precies. En dan door ontzettend veel schrijvers worden er bepaald soort boeken geschreven. Ja. Toch? Dat is, dat ja, is toch en zo? Rol? op dat moment vallen er andere boeken buiten de, uh, buiten de boot. En ja. daar hebben we dan geen belangstelling voor. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat boeken die dan niet zo modieus... of niet zo aansluiten bij wat er dan speelt... dat die 100 jaar later of 50 jaar later opeens wel ja. belangrijk blijken te Ik zijn. Ik was behoorlijk in de war hoor, van dit boek namelijk. Maar goed. Ach, nee, toch? Ja. Nou ja omdat ik natuurlijk heel erg opgevoed ben met die bepaalde periodes... op een gegeven moment dan is een aanwijsbaar een, een andere manier van schrijven. Komt in zwang. Hè? Zoals Ik nou ja, noem maar even een heel duidelijk voorbeeld. Paul van Ostaaien met die dadaïstische gedichten. En dat zegt ook iets over de tijd waarin hij leefde. Ja, maar zonder meer. En, bedoel, ik ontken ook niet dat, dat zo iemand als van Ostaaien reageert op zijn tijd en op zijn wereld. Maar toch denk ik dat hij vandaag iets anders betekent dan, uh, dan in 1920. Wat dan? Hoe. hoe? Nou ja, de, de, de dingen waar hij het over had zijn voor ons. Literatuur gaat niet alleen over de actualiteit en gaat niet alleen over vandaag. He, literatuur is nou juist zo spannend en zo interessant omdat het de dingen die vandaag spelen op een abstractieniveau kan tillen. die het interessant maken ook voor een lezer die, die later daarnaar kijkt. Goed, hoe hebt u dat gedaan met die frames? He, zo, zo, zo wordt dat toch genoemd? Ja, ja, dus wat, wat, wat je. Wat een voor frames noemt, u dan? Ja, dat, dat noem ik een frame. En, en een frame is, is een soort mindset. Een soort wat de, de, de vooronderstellingen die je in je hoofd hebt op het moment dat je naar de wereld kijkt of naar, de, naar een boek kijkt. Nou, en die kunt u daar een voorbeeld van, van geven? Nou, Want mensen hebben dat boek natuurlijk nog, die weten niet zo goed wat voor soort boek het is nog, denk ik. Dat zal ik uitleggen. Ja? <laughs> een voorbeeld daarvan... Nou, stel, uh, um, je, je, bent, uh, uh, uh, je bent begaan met het lot van, uh, van de zwakkeren in de samenleving. Stel, je bent geïnteresseerd in uh, een notie als menselijkheid... of een notie als uh, eerlijkheid of rechtvaardigheid. Als je dan een boek leest van Louis Paul Boon... Dan zal, dan zal dat een, een facet zijn dat je in dat boek uh, zoekt. Of dat je onbewust waar je naar op zoek bent. Van, van hoe kijkt Boon of hoe kijkt dit boek tegen de wereld aan? En, uh, dan, dan, zal, dan zal je dus opmerken dat in dat boek dat soort elementen aan de orde zijn. Uh, nou ja, dat, dat facet van menselijkheid dat speelt heel erg, een heel erg rol in het realisme. En, en realistische acteurs zijn voortdurend op, op zoek... Van waar, de, waar de wereld op dat moment in de 19e eeuw alsmaar... Um, uh, bureaucratischer, rationeler wordt. Daar zegt, daar, daar zegt iemand die op die manier naar de wereld kijkt: van ja, maar daar is een schaduwkant aan. Hè? Terwijl, terwijl wij steeds bureaucratischer en rationeler worden, komt het menselijke of het individuele aspect steeds meer in de verdrukking. Nou, Dat is een bepaalde manier om naar de werkelijkheid te kijken. En als je die manier projecteert op een boek... dan zie je dat, dat zo'n boek zich daarna plooit. En dat een boek, nou, bijna alle boeken... gaan over het lot van het individu, het lot van de mens... het lot van de, de enkeling... Eh, eh, ten overstaan van, een, van een, ja, een massa of een wereld... of een, eh, eh, het monolog van, van, van de tijd waar je als individu... maar moet, moet zien te verhouden. En, en, en dat soort visies op... Uh, uh, hoe de wereld, de moderne wereld in elkaar zit, bepalen hoe jij een boek leest. Onafhankelijk van het moment waarop dat boek toevallig verschenen is. Dus het is meer uh, uh, we zeggen, een, een blik door de tijdslagen heen. Nou ja, ik, ik wil vooral recht doen aan het feit dat literatuur niet verdwijnt. He, dat, ja, ja. Dat, dat je een boek kunt schrijven in 1800, dat in 2000 gewoon nog actueel is. Ja, precies. En uh, bijvoorbeeld in zo'n boek als Stoner. Dat... Nou, dat, is, dat is wel een interessant voorbeeld, omdat dat natuurlijk een soort herontdekking is. Ja. He? Want, want dat boek staat dat, dat is, dat is nu opeens staat dat in de top 10. In, in 65 en, over... is dat verschenen. Precies. En, en dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe literatuur opeens weer kan oploppen. Dit is een voorbeeld waar het wel lukt. Er is ook een, een schrijver als Simon Vestdijk die uh, ongelukkigwijs helemaal dood is. He, niet, niet letterlijk, maar ook sinds zijn boeken er worden op dit moment niet uh, verkocht, niet gelezen. Uh, maar ik zou me zo maar kunnen voorstellen, en dat zou ook heel mooi zijn, wanneer op een bepaald moment er om welke reden dan ook in de wereld iets aan de hand is, waardoor dat weer actueel is. En ik ben maar van wat zou er dat aan de hand moeten zijn? Nou ja, dat, dat kan ik natuurlijk, dat weet ik niet, maar het is, het is een nou, feit. Al, wat... al, die, al die aspecten waar u het over heeft zitten natuurlijk in het werk van Vestdijk. Ja. Toch? Ja. Dus, ja. dus dan is het maar wachten op welke stroming populair wordt in de denkrichting uh, van hmm. mensen. Nou, nee, nee het, het, het wachten is, nou, voor Vestdijk, voor zover... Ah, ja. is, is op, op een individu die ons duidelijk maakt... een, een soort bemiddelaar, een, een, nou Arie uh, haalt net allerlei boeken aan... Uh, Waarom die uh, weer op, past in onze tijd? Ja, iemand moet ons duidelijk maken wat de relatie is... tussen ja, dat werk ook, en, en onze wereld. Ja, oké, okay, maar dan, en dan zijn er mensen die zeggen... jeetje, zegt Vestdijk, dat is ook niet meer te lezen... want die vinden die taal dan verouderd. Nou, ik, nee, ik, denk, ik denk dat die drempel, die, die, die, moet, je, die niet... moet je niet overschatten. Ik bedoel, we lezen heel vaak oude taal en oude, of oude taal. En, en, en een van de, van de fascinerende dingen van literatuur is dat dat geen drempel blijkt te zijn. Nou ja, bij dus vind ik het ook geen bezwaar, maar ik weet nee. dat er een heleboel mensen het wel een bezwaar vinden. Nou, dat is buitengewoon jammer, maar daar moeten we dus iets aan doen. Nee, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat nou. is voor veel mensen, is dat, wel, is dat wel degelijk een drempel. Daarom wordt Vondel ook niet meer gelezen. Ja, maar Vondel wordt nog steeds opgevoerd, bijvoorbeeld. Ja. Ja, oké. Okay. Maar goed, en geheractualiseerd. Bent u ook tegen een kanon dan? Helemaal niet. Aha. Maar ik ben wel tegen het idee... dat een kanon iets is dat ergens... Een, dat het een lijstje is dat je op tafel kunt leggen... en waarvan alle Chinezen dan zeggen... Oh, dat moeten we hebben, hè, zoals, dat, zoals dat gaat met lijstjes. Uh, een kanon is iets dat voortdurend in beweging is... en waar we over voortdurend in gesprek zijn... en die bovendien voor iedereen ook nog een beetje anders is. En juist dat gesprek en die discussie en die meningsverschillen... Maakt, het geeft het belang van die kanon aan. Maar, maar niet zo'n lijstje. Zo'n lijstje is flauwekul. Ja. Uh, het, het gevaar van cultuurrelativisme, ligt dat nog op de loer hier? Uh, dat gevaar ligt altijd op de loer. <lacht> <lacht> maar waarom vraag je dat? als ik? Nou je... ja, gewoon. Wat doe de... je daarmee? Ja. Uh, uh, <lacht> nou ja, dat je dus, uh, kijk, als je zegt op een gegeven moment gaan mensen zelf misschien wel weer Vestdijk vest lezen. Weet je dat, dat het dus, laten we zeggen, maar gewoon een beetje de gunst is van wie er, wie, er, wie er daar op een of andere manier weer de aandacht op vestigt. En dat er geen mensen die zijn die zeggen: luister eens even. Ah, ja, ja. He, dit is, We zijn er toch wel over eens dat dit en dit en dit gewoon goede literatuur is. Nou, vol, volgens mij leg je nu de vinger op het probleem in oh. de cultuur van, van nu. En dat is een heel ingewikkeld probleem, dat moeten we ook vooral niet verkeerd begrijpen. Op het moment dat we het niet meer gemakkelijk eens worden... over wat er van belang is en wat kwaliteit heeft... Uh, kun je enerzijds zeggen van, nou, dan doet het er dus niet toe... en anything goes, en alles is gelijkwaardig. Dat, dat hebben we in de jaren 80 en jaren 90 lang gedacht. Maar het is hoog tijd om daar anders over te denken. Namelijk, hoe zoeken we in een tijd waarin autoriteit niet meer vanzelf spreekt... naar andere manieren om uh, dit soort uh, belangrijke dingen... zoals literatuur of kunst of toneel of, of wat voor kunstvorm dan ook... toch nog op een of andere manier in de samenleving een rol te laten spelen. En daar is maar dit dat is nog niet zo makkelijk. Nee, maar goed, daar heeft dit boek wel van alles mee te maken. Dat boek probeert dat... Te doen. Ja. Ik wil er iets over zeggen. Nee, mag niet, want oh, we hebben nog maar 30... Nee, ja, ja, je, je hebt te lang gewacht. Je hebt te lang gewacht. Goed, hartelijk dank. Thomas Vaas, eh, geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Dus een uitgave van Van Tilt. Hartelijk dank voor uw komst. Eh, zometeen, dan is er nog eh, kamerbreed. Daarin zijn te gast Steven van Wijenberg, eh, D66, Corrie van den Brenk. is voorzitter, Abfacabo, FNV en Leonard Geluk. Hij is voorzitter van de transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. Dat zou ik ook wel willen. <lacht> Ja, oké, okay, tot volgende week. Samen thuis, samen trots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 Kijk op humanistischverbond.nl. Dit is Radio 1.